Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanwege corona gaat een eredivisiewedstrijd vanavond niet door. RKC meldt dat vier spelers en twee stafleden corona hebben. In ieder geval moeten acht spelers in quarantaine. En na overleg met de KNVB is besloten om de wedstrijd vanavond tegen PEC Zwolle niet door te laten gaan. De beide clubs en de voetbalbond vinden het onverantwoord. Er wordt binnenkort een nieuwe datum bekendgemaakt. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen... zit de Spaanse hoofdstad Madrid sinds gisteravond helemaal op slot. Niemand mag er de komende twee weken meer in of uit. Behalve als je een geldige reden hebt, zegt correspondent Rob Zoutberg. Je komt alleen de stad nog in als je hier moet werken. Als je naar een ziekenhuis toe moet of van andere dringende reden. School bijvoorbeeld. Maar voor de rest is de stad een grote hoofdstad als Madrid... en die gemeente eromheen. Bij elkaar 5 miljoen mensen zijn op dit moment ja, afgesloten... binnen de grenzen van hun eigen gemeente. Het stadsbestuur van Madrid... Denkt denk dat 18.000 mensen per week hun baan verliezen door de lockdown. In de buurt van Nice in Frankrijk worden 12 mensen vermist na overstromingen. Over het gebied trekt een soort herfststorm... ...waardoor rivieren buiten hun oever traden. Correspondent Daan Kol. Ja, duidelijk is dus dat die storm echt serieuze schade heeft veroorzaakt. Modderstromen, ook aardverschuivingen... ...die hebben ervoor gezorgd dat wegen onbegaanbaar zijn. In een groot gebied is ook de elektriciteit uitgevallen. Meer dan 800 brandweerlieden zoeken in het gebied naar overlevenden... En een automobilist is gisteravond na een achtervolging ontsnapt aan tien politiewagens. De auto reed te hard over de A58 in Brabant en Zeeland. Kreeg een stopteken, maar de bestuurder negeerde dat. Ondertussen werden er zakken met wiet uit het raam gegooid. En het werd nog bonter toen hij naar de sluiskeeltunnel reed. Daar pakte de automobilist de vluchtstrook en knalde hij dwars door een slagboom. De politie staakte uiteindelijk de achtervolging, omdat het te gevaarlijk werd. Het weer nog. Het is nu vooral in het zuiden regenachtig. Maar die regen trekt steeds meer over het hele land. Misschien in de middag een klein zonnetje in het zuiden. En het wordt 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden. aan de N9. Vanuit Den Helder naar Alkmaar treedt langzaam tussen Afriet Egmond en Knop in Kooijmeer. En dat kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Weet nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort.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 Er ging ook die pak bij En die leek precies op een jeugdkiek van mij Weet je nog wel, Audeetje oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet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 Zijn bekendste nummers zijn uh, 'Zaragoza', zo mooi, zo blond en zo alleen. En Roze voor Sandra, en die kennen we allemaal. Ik heb een andere plaat voor. Jimmy Frey met Jong Zo Jong. ZANG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 En in 1966 was ze lid van de Belgische ploeg. Die derde werd op het Songfestival van Knokke... De bekeren voor de zongvoordracht. En u hoort er nu Rita de Neve met maar met Vlaamse meisjes. <jeu todos y´ tsicit> jij denkt dat de liefde een luchtig vermaak is, en dat variatie een gewone taak is. Ik zag jou met een Zweedse, toen weer met een Spaanse En laatst kuste jij nog een Amerikaan Dat je mij al je hart toch wilt geven en dat je met mij van. En ben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 ZANG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 Geef mij de vodka Anoushka en laat ons alleen De vodka begrijpt maar jij bent gemeen Geef mij de vodka Anoushka en kijk niet zo kwaad Als jij zo blijft kijken, ga ik je praat. Ik moet dag in, dag uit mijn best al doen En jij zit mee op noodransoen Maar in die fles zit nog een heleboel Hoe kun je het ooit bedenken Mij te weigeren te schenken Heb je dan werkelijk geen gevoel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 Geef me de vodka, Anuska, en laat ons alleen de vodka me maar jij bent gemien. Geef me de vodka, Anoushka, want weger je mee, dan ga ik naar Pieter, die hiet nog meer dan jij. Geef mij de vodka, Anushka, en laat ons alleen. De vodka begrijpt me, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anushka, en kijk niet zo kwaad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct praten. Ik moet dag in, dag uit mijn best te doen. En jij zit mee op Toen, Maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken? mij te weigeren, niet te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel?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 You name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 Daarom, ik rijd reizen, zo zonder licht. Mama roept de te tribu, al wie wie wie de kik van moer betiek. Ik laat die verveugd, vergissing wat, onder rechters de dorp bij hier. Mama moet tegen tegen dat door me klaar, was zitten tien jaar om een bien. En ze zeggen dat je kieken in de de de een dode dode een dode bent. Ze zeggen dat je kieken in de deude de de. Do-do-do-do, Ik we, we weet niet wat ik doen zou. En ze zei, ze zeggen dat, dat ik ben. Da-da, da-da, da-da, Ja. Ik ging eens noten, dun dun do door -do Die ze zei, zei zij te eigen 무슨اب, die, de doodle manier, jongen. Geen genezing in de munt of draai. al die munt die mijn munt of draai, ze tegen maar. Waarom mijn ga. En ze zeggen dat je gieken in de doodle, de mum, de mum, de mum, mijn mum, mijn mum, mijn ze zeggen dat je gieken in de doodle, de mum, mijn mum, mijn mum, mijn mum, mijn mum, mijn mum, mijn mum, mijn zeggen dat ik ben.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 ze zeggen, dun, Ze, zeggen kieke, dun, Ze zeggen dat, dat ik kieken en de de de Ze de dat de de de de de ben. de weet de wat de de de de de zeggen de ik de de de de de zal de morgen de We de de de de de een de de de de van de Ik ging de lullule, lullule vertellen hoe dat zat. Je bevindt je net het plut door een gaat. En ze zeggen dat je gieken in de ben. Ze zeggen dat je gieken in de een ben. Ik weet niet wat ik doen zou. De daad, de daad, Ma -ma -ma dat ik een toddel er ben. M'n m'n roem dat, hoe de daad, die de dief te doen, de doddelige, geef ik geen zier. Van hier wordt hem ik hier twee draadraad, vier keer een plezier. En hoe dat de plezant is, kan me dan nog eens doen. kom aan, mee allemaal, geef me kaka, kaka, katoen. -ka -ka ze zeggen dat ik kieken in de de de de de de de de de de deur, de de dood de de deur, de de de de de de de de de de de deur, de de deur, de de de deur, de de dat Bord. Wisse, wisse, wisse, bom, bom. Niet hier van Holland, aan de rood. Wisse, wisse, wisse, bom, bom. Maar ik heb wel gelukkig zaai. Een hele noeg met piersjes baai. Hierom en daar speelt. Wisse, wisse, wisse, bom, bom. Spel de gollen niet op de tv. Ja, dat is niet moeilijk. Is gepermitteerd dat ik dit vraag. Kom bijchter op de Kun de golf soms manbroeg versnallen. Ik zit de op aan, de gola, soms man, broek de ge op aan kom gehouden. Zeg maar dan wat je liever toe. Ja op mijn show, dat ik. Wisse, wisse, wisse, bam, bam. Maar ik heb wel gelakker zaai. Een hele noep met biertjes baai. Hier en daar en reep al stil. Wisse, wisse, wisse, bam, bam. Wie is alle luister van het spel? Dat is de kikker, je kent de wel. Doe de gollen altijd wat hem zee. Ja, want waar geen. Zie je weer niet vuile knapper? Nee, dat is morgen moppendapper. Tat hem er is, hij hem vertelt om mij. Alleen verroerd om naar huis. Je... Ort. Wisse, wisse, wisse, bam, bam. Maar ik heb wel gelijk gezaai. Mijn hele noot met biertjes paai. Hier en daar en reepensteen. Wisse, wisse, wisse, wisse, bam, bam. dat varsch en een varm greet? Ja, maar toch, mijn kijk die eet. Wat is er onder masker on? Jij nog nooit in een kap gang. Moet hij dan in alle show niet werken? Nee, dat is niet een varken. Zit dat niet je dan de op complex? Ja, ik denk aan. you mm -hmm. Wat van Zandvoort? Iedere week hoort u hier Zandvoort uit Zandvoort met mij Mario Zandvoort.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 En nu worden trouwens uh, zojuist de Strangers met vader grijze baard en daarvoor Eddie Speets met de Dodelaar. En de volgende artiest is uh, Joke Bas met die smalle maxi prak. Wordt nu hier op CFM Zandvoort, de Zandvoort, uit Zandvoort. Die is smalle maxi prak is een patatenzak, met groot of klein patatjes in. Die is smalle die vraag is het modernste pak met toch zo'n schoen katoken. Zie je? je le que vous But